De as uit een vulkaan in Chili leidt tot problemen voor het vliegverkeer boven Australië. Enkele binnenlandse vluchten zijn geannuleerd en ook een aantal vluchten van en naar Nieuw-Zeeland is uitgevallen. Volgens de Australische luchtvaartmaatschappij Qantas is het gevaarlijk om door de aswolk te vliegen. De vulkaan Puyewe in Chili barstte vorige week uit. De aswolk dreef via Argentinië, de Atlantische en de Indische Oceaan naar Nieuw-Zeeland en Australië.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 hele goede middag of goedemiddag, goede Tweede pinksterdag of niet? We zijn er gewoon. En ja, de tijd gaat snel. Verkiezingen in Turkije. Brand in hoek van Holland. België kan zonder kabinet. Maar eerst de beving in Nieuw-Zeeland. Vannacht was er weer een flinke aardbeving in Nieuw-Zeeland... vlakbij de stad Christchurch. Het was daar toen smiddags, daar komt die middag vandaan, half drie. Er zijn geen doden gevallen, maar voor de bewoners is het natuurlijk wel weer schrikken. Aan de lijn in Christchurch, Yvonne Rulman. Mevrouw Rulman, wat was u ten tijde van de beving? Nou, van de eerste beving, die vond net plaats na 1 uh, uur, vijf over één. Toen was ik op mijn werk. Ja. En um, toen ben ik uh, naar de school gefietst, waar onze zonen op school zitten... en mijn man is vanuit de stad daarheen gekomen... En de kinderen waren redelijk oké. Okay. En het werd ook van de school aanbevolen om gewoon de lesbit te hervatten. Dus we hebben de kinderen daar gelaten. En wij zijn boodschappen gaan doen in de supermarkt... toen de tweede aardbeving gebeurde om uh, twintig minuten over twee middags. En uh, toen hebben wij uh, dekking gezocht uh, in het vleesvak. In het en vleesvak? de kippenbouter, ja. En terwijl we alles in de andere gangparen naar beneden zagen komen. Oké, okay, dat lijkt me een enorme schrik. Ja, dat is erg schrikken en... Uh, toen het eenmaal bedaarde, de schokken, zijn wij echt uh, ja, met iedereen uh, de supermarkt uitgerimd. En uh, zijn wij opnieuw naar de school gegaan. En dit keer hebben we de kinderen dus uh, meegenomen. En uh, was de school gesloten. Er is, uh, was even geen water. Uh, geen nee. Maar, uh, hoe, was, wij... hoe was het op die school dan? Hoe, is het daar, hoe hebben de kinderen het daar beleefd? Nou, de kinderen waren redelijk goed bij de eerste keer, want mijn man zat bij onze jongste zoon en die zei, hé hey, pa, wat doe je hier? En uh, dus me, toen was het prima. Maar de tweede keer, ja, dan, uh, dan is het net te snel. Dat zijn de twee grote op één dag. En uh, ja, toen waren de kinderen erg schrikkelijk. Ja, dat was uh, erg triest om, uh, om ze zo geschrokken aan te treffen. Ja, en u, uw huis, want ik neem aan dat u daarna naar huis bent gegaan? Ja, we zijn daarna naar huis gegaan en toen kwamen we erachter dat er geen, uh, verder niet heel veel schade bij ons was, gelukkig. Um, en ook niet, uh, geen serviezen. We hebben uh, ja, gewoon geluk gehad wat dat betreft er zijn. De scheuren zijn wat groter en uh, onze oprijlaan is uh, nog meer stuk. En er was ook iets uh, meer liquefaction, dat is een soort zild met water wat naar boven komt. Maar uh, geen water, dus we zijn nog water gaan halen. Want je weet tegenwoordig niet hoe lang je wel of zonder zit. En uh, water is de eerste levensbehoefte. Dus daar hebben we voor gezorgd. En uh, ons weer uh, thuis verscholen en vrienden gebeld. En, uh, en dat we wisten dat iedereen uh, goed en veilig en weer bij elkaar waren. Ja, ik hoor aan uw stem dat de adrenaline er nog steeds doorheen stroomt, hè? Ja, ja, dat, uh, dat, duurt altijd even om dat nog uh, te settelen. Ja, en uh, we hebben ondertussen al denk ik ruim vijftien uh, uh, kleine naschokken gehad. Dus ja, je bent erg uh, je bent erg alert. Ja. Ja, want, ja, alert, maar hoe kan je alert zijn als al die naschokken er nog zijn? Wat doe je dan? Nou, je, je moet wie uh, wil continu weten waar we bij elkaar zijn in het huis. <totstuken> uh, dingen niet op het randje zetten. Uh, dingen elke keer de kasten weer goed afsluiten. Uh, ja, je bent uh, je erg bewust van naschokken en je telt dan je vier secondes. En als het langer duurt dan vier seconden, dan zoek je dekking. Of de klap is in één keer zo groot zoals in de supermarkt. Ja, dan ga je niet eens meer. Dan zoek je meteen dekking. Dan, ja, ja je, je, we raken ervaren. Dan ga je tussen de kippenboutjes ja. inderdaad. Ja. Ja. Nou ja, je raakt ervaren. Um, aan de andere kant, ik kan me ook wel voorstellen... Dat, dat u misschien nu zoiets heeft van... nou ja, moet ik hier nog blijven wonen? Ja, die vraag speelt wel erg door je hoofd. We hebben aardig wat vrienden na februari uh, aardbeving zien vertrekken. En uh, ja, het is toch een beetje ons thuisland geworden. En onze kinderen zijn hier geboren. Het is... Uh, het, het moet niet gekker worden. Dat uh, durf ik wel te zeggen. Dan uh, gaan we ons toch erg onveilig voelen. En uh, het huis is uh, gelukkig nog oké. Okay, dus dat is toch een goede haven voor ons om, uh, om te schuilen en te verblijven. Maar uh, ja, het is uh, behoorlijk. De schrik zit er goed in. Dat kan ik me voorstellen. Nou, sterkte uh, de komende uren met al die naschokken. Mevrouw Rulman, dank u okay, wel. Dank dat u, wel. Aan de, u bedankt dat u aan de lijn bent gekomen voor ons. Yvonne Rulman, was dat vanuit Christchurch? België. 13 juni 2010. Dat was daar de dag dat er gekozen werd. Een paar dagen na onze verkiezingen. De zuidenburen gingen toen naar de stembus. En dat is 365 dagen geleden. En nog steeds heeft België geen regering. De kabinetsformatie duurt dus vandaag op de kop af een jaar. Correspondent Joris van Poppel. De Belgen staan daar natuurlijk bij stil. Uh, Joris, wat gebeurt er allemaal? Nou ja, Een verjaardagsfeestje. Er worden vandaag een paar Vlaamse nationalisten. Die gaan bij de koning, bij het koninklijk paleis, een grote taart afleveren. Met een kaarsje erop. Met de boodschap voor de Sieren. Koning, blaast u België maar uit. Ja, van dat soort cynische acties uh, zijn er ja, geen ge grote demonstraties. Zoals begin dit jaar. Toen was er ook een volksfeest. Toen het wereldrecord voor werd uh, verbroken. Dat allemaal niet. Die feeststemming is er niet meer. Er is bezorgdheid vooral. Ik heb een burgemeester gesproken die vanaf dit weekend al, al de vlaggen in zijn dorp half stok laat hangen. Totdat er een regering is. Mensen die hier in Brussel toch weer de Belgische vlag uit hun raam hangen. Als stilprotest. Van dat soort acties. En er is ook een, een zanger, een Brusselse zanger Daan Stuiven. Die heeft een protestlied geschreven. Kunnen we misschien even naar luisteren. Protest tegen de Vlaamse nationalisten. Waarom laten we ons ontvoeren door koeder Vlaamse boeren... De pruik is even op onze vloer Je schilderen je vrienden, je nooit meer eens kunt zinden. Hey sorry loser, we hebben beter ja, jouw land is niet mijn land, is het, uh, is het refrein. Want jouw land is een landmijn. Ik hoop dat je, dat je het een beetje kon verstaan. Ja, dat uh, al aan de tekst, begrijp ik. Uh, maar België <laughs> al een jaar lang geen, uh, geen regering. Maar ja, het, het land gaat gewoon verder. Ik bedoel, merken we daar verder iets van? Nou ja het, het vuilnis wordt gewoon opgehaald, de straten worden geveegd, de scholen zijn open. Op, op korte termijn redt België het prima eigenlijk, zo zonder regering. Het moet wel aangetekend worden dat er nog, nog zes andere regeringen in dit land zijn natuurlijk. Hè. Dus dat, dat, dat is niet de enige regering uh, hier. Maar goed, uh, op, op, dat is de korte termijn. Op langere termijn serieuze problemen die er hier aan zitten komen. Achterstallig onderhoud van het afgelopen jaar. Een jaar lang is er niet, niet, niet gesaneerd. Uh, en, en daarnaast moet er natuurlijk van Europa sowieso flink bezuinigd worden. 17 miljard euro moet de Belgische politiek naar op zoek. In Nederland zijn we er natuurlijk al, al lang mee bezig. Enorme discussies, maar... In België zijn, zijn de gesprekken daarover nog, nog, maar, nou, nog niet begonnen. En daar zit ook totaal geen, geen schot in. En dat zal nog echt nog, nog lang duren. Dus dat, is, dat zit er allemaal nog aan te komen. Dat moeten ze een keer gaan doen. Want anders nou ja, krijgen ze van Europa op de kop. Maar nee. nog veel erger is natuurlijk de financiële markten. Ja. Die, die hebben al gezegd dat... Uh, ja, die hebben België al gewaarschuwd. Ja, die kunnen ook genadeloos zijn wat dat betreft. Zeg maar, ma ma Joris, ja, uh, wij vieren nu uh, een eenjarig jubileum. Uh, ik, je kan ook zeggen, nou ja, nog drie keer een jubileum, hebben we weer verkiezingen of uh, komen die eerder? Ja, nou ja, dat wordt wel gezegd. Als er, nu toch, als er nu een regering komt, hoeft hij nog maar drie jaar. Dus nee, is het dan nog wel de moeite, zo ongeveer. Dus. Maar, eh, nou ja, nee, het is erg onwaarschijnlijk... Dat we, dat we de tweede verjaardag nog gaan vieren. De, de verkiezingen, er lijken nu nieuwe verkiezingen aan te gaan komen. Er is nu een formateur bezig, Elio Di Rupo. Die moet in de zomer ergens een nieuwe tekst afleveren. En, en Bart de Wever, de grote man aan de Vlaamse kant... De, de, de oppermachtige Vlaamse nationalist... die heeft al gezegd dat hij niet een, een tweede politieke jaar in wil gaan... met onderhandelingen. Dus dat... Nou, het parlementaire jaar begint hier in oktober, dus voor oktober zal het buigen of barsten moeten zijn. En het, alles lijkt toch wel op, op barsten, dat ze toch weer naar nieuwere verkiezingen gaan. Het, het, het vreemde is ook dat de, de, de, de Belgen, uh, die waarderen ook die harde opstelling van hun politici wel. Die De Wever, die Vlaamse nationalist, er is weer geen peiling dit weekend. Waaruit blijkt dat hij die, dat die de, de aller, allergrootste is. Hij heeft 33% van de stemmen zou die krijgen... En de tweede partij maar 17 procent, dus bijna twee keer zo groot als, als, de, als de nummer twee partij. Ja. Dus hoe harder hij zich opstelt, hoe, hoe, hoe harder hij die Vlaamse zaak verdedigt, hoe populairder die wordt. Dus, nou ja. Nou ja, niemand heeft zin in een compromis dus. nee, Misschien dan wel weer nieuwe verkiezingen. We maken ons er vast voor op. In ieder geval vandaag een feestje vieren met taart enzovoorts. Joris, uh, vanwege het eenjarig jubileum van een land zonder regering. Joris van Poppel, dankjewel. Dat is even schrikken vannacht voor de campinggasten op een camping in Hoek van Holland. We nog een grote brand waarbij de mensen in de omgeving werden geëvacueerd. Lisette van Balen is van de politie Rotterdam. Mevrouw van Balen, wat is er allemaal gebeurd vannacht? Ja, goedemorgen. Uh, ja, rond half drie uh, werd er uh, gemeld bij ons dat er, een, uh, dat er een brand was. Inderdaad, op een camping aan de strandweg in Hoek van Holland. Uh, de brand werd met veel materiaal uh, uitgerukt. Maar de kantine die stond al in lichterlaai. En daarbij zijn ook negen auto's en twee uh, caravans uh, verloren gegaan. Er zijn in totaal 69 mensen geëvacueerd van het campingterrein. Die zijn elders in Hoek van Holland bij een uh -huh. zijn ze ondergebracht. Daar zijn ze goed verzorgd. En vanmorgen komt het merendeel van die campinggasten weer terug naar hun vakantieverblijf. Ja. Voor één echtpaar is elders opvang geregeld. En was het zo'n brand die in de wijde omtrek te zien was? Ja, er waren, er waren flinke vlammen en er is ook aardig wat, wat rookontwikkeling geweest. Maar de, brand, die had het, de brand had het vuur zo rond uh, vier uur, uh, gaf het zijn brandmeester. Ja. En uh, ja, goed, ze zijn nog wel een geruime tijd bezig geweest met nablussen. Ja, en er is dus ook een aanzienlijke schade. Dat kan ik me voorstellen als er een grote brand is geweest. Het is ontstaan in de kantine, begrijp ik. Waar is daar iets over te zeggen? Nou, de brand is ontdekt in de kantine, dus daar werd een melding van gemaakt of die daar ook is ontstaan. Dat weten we niet. En hoe, dat is, uh, ja, dat is uh, aan het onderzoek wat, ja. uh, wat nu gestart is. En de prioriteit lag uh, vannacht uiteraard uh, op het evacueren van de mensen die uh, onderbrengen ja. en de nou, brandbestrijding. Dat, dat is allemaal gelukt. Er, er, is, er zijn nog een paar opmerkelijke dingen, althans één opmerkelijk ding. Uh, het Rotterdams havenbedrijf heeft geholpen om de brand uh, te blussen. Dat, dat weten we van RTV Rijnmond. Uh, gebeurt dat vaker? Ja, er is, um, uh, is een gripsituatie uitgeroepen, dus dan komen de verschillende hulpdiensten bij elkaar. En er wordt een gezamenlijke aanpak uh, uh, ja, afgesproken om, uh, om het incident te bestrijden. In dit geval was dat dus de brand. Ja, maar ik vroeg of het vaker gebeurde. Ja, nou ja, als er een gripsituatie is, wat wel, ja, okay. met een dergelijke situatie, een dergelijk incident vaak zo is... dan uh, komen al die zultdiensten bij elkaar ja. en wordt dat gezamenlijk uh, aangepakt. Oké. Okay. En, en, en verder met, uh, met de mensen zelf, want daar moeten we het ook even over hebben. Uh, niemand gewond of zijn er wel gewonden? Uh, er was een van de evacuees, die had wat uh, ademhalingsproblemen door de, door de rookinhalatie. Hij is uh, daar ter plaatse uh, uh, behandeld door de GGD en hoeft dus niet uh, naar het ziekenhuis. Oké. Okay. Nou, dat is ook wel weer gunstig nieuws. En, en ze mogen nu verder allemaal terug naar de camping. Mevrouw Van Balen, ik dank u wel voor het gesprek. En tot u eens. Straks gaan we nog één keer naar Vincent. U hoorde hem al een aantal keer in de uitzending bij Joris van de Kerkhof. Doen we het zo. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Vanuit Rotterdam werden de ontwikkelingen in Syrië op de voet gevolgd door Ros Abdel Fattah. Hij is Syriër en initiatiefnemer van het Jasmijnplein. Dat is een actiecentrum waar Syriërs bij elkaar komen en contact houden met hun landgenoten in Syrië zelf. Inmiddels zijn zo'n 5000 Syriërs de grens overgevlucht naar Turkije. En zou er volgens de Verenigde Naties, nog eens tienduizenden voor de grens staan. Roche vertrekt over een paar uur naar Turkije. In het actiecentrum werden vanochtend nog de laatste voorbereidingen getroffen. Dus, dit zijn de telefoonnummers van uh, mensen die ik ken in Turkije. In, in het geval dat ik niet bereikbaar ben, dan kunnen ze via hun aan contact uh, met mij komen. Uh, dus, uh, Richard, uh, uh, Rashad, uh, die komt uit Diyarbakir. Dus ik ga de eerste, twee, de eerste twee dagen, dan ben ik met hem vooral op pad. En in Antakya, daar heb ik nog geen, geen contacten. En je laat elke avond iets horen? Ja, ja of okay. per mail of op Facebook, wat, wat ik daar meemaak. Roche Abdel Fattah, Syriër, woont in Nederland... maar vertrekt zo naar Turkije, waar hij hoopt vluchtelingen te kunnen horen, hun verhaal aan de wereld te kunnen vertellen. Check nog even Facebook. Ja, het is uh, wachten steeds op uh, wat, uh, wat gebeurt op just, in Yasser Want het is wel weer onrustig geweest vannacht? Ja, t, uh, het is overal in Syrië werd gedemonstreerd. Uh, ook om, omdat heel veel angst van wat gaat gebeuren in Yasser uh, nu justus School is een, uh, veranderd tot spookstad. Uh, 90% van de bevolking is gevlucht. En volgens mij zitten alleen maar daar jongeren die weigeren uh, weg te gaan uh, en blijven demonstreren. Dan ga jij naar de vluchtelingen, net over de grens bij Turkije. Wat denk je daar te kunnen doen? Ja, de probleem is dat de laatste vier dagen van de week... is van de, van de Turkse overheid verbod gedaan op media en, en, en de vluchtelingenkampen. Dus media mag geen uh, interviews eigenlijk officieel houden. Ik ga proberen uh, via kennissen, vrienden, om... Uh, om daar mensen te spreken, maar ook hun verhalen te, te, uh, in de wereld te brengen. Want je bent filmmaker, ga je ook dingen filmen? Ja, ik ga, ik ga opnames maken, uh, interviews houden met, uh, met vluchtelingen daar. En um, ik ga ook met, met, de, met de Syrische gemeenschap in Turkije... Met, met elkaar, ook met, met uh, mensen hier. Uh, misschien ook uh, uh, aanstaande vrijdag. We, uh, wij zijn van plan om uh, de Rode Kruis Nederland uh, met hun hier, uh, hier op de Esmijnplein uh, te praten. Maar ook dat ik vandaar vanuit de vluchtelingen kijk wat ze precies nodig hebben. Ook qua medicijnen, qua hulpmiddelen. Met de Turkse Rode Kruis en Nederlandse Rode Kruis even kijken wat kunnen ze voor elkaar kunnen betekenen.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 Je hebt er ook zoiets van, ik moet die kant op. Dat klopt. Ja. Wat ga je nu doen? Afsluiten? Afsluiten en uh, mijn koffers pakken. en. Uh, Met een heel gemengd gevoel die kant op? Ja. Oh, jongen. Pas goed op jezelf, ja, hè? Ja, dank je. En je laat elke dag wat ja. horen, anders ja. kom ik je ophalen. Ja. Je gaat ongetwijfeld meer van hem horen. Hij uh, vanuit Turkije heeft beloofd om ons ook af en toe te worden te staan. Een reportage was dat van Jessica Jessica van Spengen. In China hebben meer dan 100 kinderen... een ernstige vorm van loodvergiftiging opgelopen. Maar ook honderden volwassenen zijn er ziek van geworden. 26 ernstig. Correspondent John Veldkamp in Shanghai. John, wat weet jij uh, over de oorzaak van die loodvergiftiging? Nou, dat zijn werkplaatsen waar aluminiumfolie wordt gemaakt. En veelal wordt dat gemaakt door arme migranten uit uh, andere delen van China. Dus dan wordt er een uh, oogje dichtgeknepen wat betreft de werkomstandigheden. Uh, en het is wel uh, uh, bekendgemaakt door uh, het, het persbureau, maar dat wil zeggen dat... Microbloggers waarschijnlijk dit nieuws al hebben opgepikt en hebben verspreid... en dat de Chinese autoriteiten niet anders kunnen dan het erkennen. Ja, maar dat is aluminiumfolie wat wij gewoon in de keuken gebruiken? Ja, en dat is uh, gemaakt onder andere met... Uh, het is een loodvergiftiging, uh, dus daar, daar komt waarschijnlijk ook uh, lood aan te pas. En uh, in die plek zijn er 200 werkplaatsen waar 2500 mensen werken... De vergiftigingen zijn op 25 werkplaatsen geconstateerd en die zijn gesloten. Maar dat is natuurlijk nog maar een topje van de ijsberg. Een ja, topje van de ijsberg, want dit is niet het enige. Er gebeuren meer gifschandalen in China. Nou ja, China heeft inmiddels een hele historie van gifschandalen. En in 2009 bijvoorbeeld is er in het dorp Madaukau is de Dongling-fabriek zelfs aangevallen. door allemaal buurtbewoners die bij hun kinderen vooral loodvergiftiging hebben geconstateerd. Toen zijn de autoriteiten daar opgedoken, die hebben wetenschap beloofd... en die fabriek die moest dicht en de verantwoordelijken moesten gestraft worden. Uh, en ook verantwoordelijke ambtenaren die de milieuregels niet uh, hebben goed uh, bekeken... of niet goed hebben gecontroleerd, die moesten ook gestraft worden... Uh, maar nu blijkt dus, en dat is een rapport dat vorige week is uh, gepubliceerd door Human Rights Watch... ...nu blijkt dus dat een heleboel kinderen die behandeld zouden moeten worden voor die loodvergiftiging... ...helemaal niet behandeld worden. Uh, dus onderzoeksresultaten worden achtergehouden of verdraaid... Kinderen worden naar huis gestuurd en er wordt gezegd... Uh, ga maar appels eten en veel knoflook en melk drinken, dan komt het wel goed. Dus uh, nu blijkt ook dat de hulp die aan mensen zou moeten worden geboden... dat die ernstig tekort schiet. Ja, begrijp ik. Met, uh, vandaag dus het nieuws dat meer dan 100 kinderen... een ernstige vorm van loodvergiftiging hebben opgelopen. Dankjewel, Joan. Joan Veldkamp was dat. Australië, dat exporteert geen levende koeien meer naar Indonesië.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 Dan nog eventjes aan het slot van deze uitzending. De verkiezingen in Turkije Die eindigden in een grote overwinning... voor de AK-partij van premier Erdogan. Maar is het genoeg om de grootste plannen die hij heeft uit te voeren? Dat is de vraag. Een verslag van Kulesu Hersetin en onze correspondent Bram van Meulen. Er wordt feest gevierd voor het hoofdkwartier van de AK-partij. Natuurlijk wordt er feest gevierd. Een bescheiden feest. Een paar honderd mensen, honderden mensen... We zijn hier naartoe gekomen om de premier te feliciteren. Meer dan 50% van de stemmen. Niet zo gek natuurlijk dat er dan wat gevierd wordt. Maar is de overwinning groot genoeg? Ja, ik ben heel tevreden met de uitslag. Wij zijn heel tevreden met de uitslag. Uh, drie keer achter elkaar winnen en dan ook nog eens steeds meer. Met meer stemmen. Uh, Turkije heeft die één e partij als AK partij Ja, dat kun je allemaal mooi zeggen. Maar... Eén ding de inzet van deze verkiezingen was twee derde meerderheid halen zodat ze eigenhandig de grondwet kunnen veranderen. Dat gaat niet lukken want daarvoor hebben ze te weinig stemmen. Sterker nog ze hebben niet eens de absolute meerderheid gekregen. Ook niet een tikkeltje teleurgesteld. Ja, kesinlijkleend is het niet. Nee, nee. Het is belangrijk voor de Bugün dünya lideri Recep Tayyip Erdogan... Uh... Hij zegt uh, nee, eigenlijk niet echt. Hij zal, je moet niet vergeten, Richard Tayyip Erdogan is een hele grote leider. Ook internationaal. Wij komen zelf uit Frankrijk. En daar wordt hij ook gevolgd. Je zijn helemaal vanuit Frankrijk naar hier gekomen. Uh, ja, eigenlijk wel. En, en hij zegt hij is heel erg belangrijk. En je moet niet vergeten, zegt hij, dat, uh, dat, dat, dat uh, parlementsleden dan niet belangrijk zijn. Als het gaat om zoveel verandering, zoveel macht en zoveel erkenning. Wat is nou... De doorslaggevende reden voor zo'n grote overwinning voor deze partij. Is dat 1 het feit dat de premier gelovig is, dat hij een vrouw heeft met een hoofddoek, dat hij veel voor de moslims zegt te doen? 2 de economie of 3 gewoon de uitstraling van Erdogan? Kies maar. Dus we kunnen het heel eerlijk gezegd. Recep Tayyip Erdogan'in kişiliği mensen Zegt hij nou, daar gaat hij. Ook al zou die er niet meer zijn. Vergeet niet, hij heeft een hele sterke achterban en een hele sterke partij. En er is altijd wel iemand of meerdere mensen die die vlag zal overnemen. Het stokje zal overnemen. Zeg. En er zijn vandaag en vanavond genoeg vlaggen in de lucht. Bij de AK-partij wordt feest gevierd. Het is in jaren hier niet zo gezellig geweest. En die laatste woorden werden uitgesproken door onze correspondent Bram Vermeulen. Ja, dan is het zo dadelijk tijd voor Goedemorgen Nederland. Mark, Mark Stakenburg is binnengekomen. Mark, een iets andere uitzending dan normaal. Ja, uh, goedemorgen. We hebben inderdaad een, een speciale uitzending. En die staat helemaal in het teken van een voltooid leven. Gezonde mensen die klaar zijn met het leven... die moeten hun leven waardig kunnen beëindigen in een levenseinde kliniek. Een daad van marmartigheid, een teken van autonomie... of misschien wel een egocentrische wens. Dit en meer zometeen. En Caro, goedemorgen. Eerst het nieuwsbulletin van half tien. Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De Poolse justitie heeft in 2008 lang moeten wachten op hulp van Nederland... bij onderzoek naar corruptie bij Philips. Toen Nederland uiteindelijk reageerde, was het onderzoek al afgerond. Drie medewerkers zouden functionarissen in Poolse ziekenhuizen hebben omgekocht. En vandaag begint het proces tegen die drie. In Hoek van Holland heeft brand gewoed op een camping. De kantine, zeker twee caravans en negen auto's gingen verloren. Bijna 70 mensen werden geëvacueerd, maar niemand is gewond geraakt. Christchurch in Nieuw-Zeeland is opnieuw getroffen door een aardbeving. 10.000 mensen zitten zonder stroom. En gebouwen die al waren beschadigd door de schok in februari storten verder in. En de as uit een vulkaan in Chili leidt tot problemen voor het vliegverkeer boven Australië. Zo'n 30.000 reizigers zijn gestrand. Een aantal maatschappijen vliegt, net als gisteren, vanwege die aswolk niet naar Nieuw-Zeeland. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Mark Stakenburg. Vandaag geen gewone Goedemorgen Nederland op deze Pinkstermaandag. Vandaag een zalig uiteinde. Willen we een vitale zeventiger helpen te sterven omdat hij zegt een voltooid leven te hebben geleid? Wat is dat dan wel, een voltooid leven? Is het het toppunt van zelfbeschikking of het toppunt van egocentrisme? Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Nederland. Tot half elf vanochtend hier aan tafel. Dick Zwaap, hersenonderzoeker en lid van Uit Vrije Wil, een groep vurige bepleiters van de vrije keuze. Arie Kruseman, voorzitter Nederlandse Artsenfederatie KNMG En Annemarieke van der Woude, predikant en auteur van het net verschenen boek Het Doodshemd Heeft Geen Zakken. Wel nou een prachtige titel. Prachtige titel. Een beeldende titel. Uh, nadenken over het levenseinde. Goedemorgen allemaal, fijn dat u er allemaal bent. Op deze toch redelijk vroege morgen inderdaad. Uh, meneer Swaap, laten we met u beginnen. Uh, hersenonderzoeker. Een jaar geleden heeft u afscheid genomen... van de Universiteit van Amsterdam als uh, hoogleraar. Neurobiologie. Bent u al wat minder gaan werken? Nee, ik heb het alleen maar druk Dat u een beetje dichterbij gekregen. komen zitten? Ik, uh, dat afscheid was alleen maar omdat... Uh, uh, Louise Gunning zei dat ik een piketpaardje moest slaan vanwege mijn 65ste. Maar het instituut heeft gevraagd om uh, door te gaan met mijn hele onderzoeksgroep. En ik, uh, ik heb er nog een baan in China bij gekregen. Dus uh, ik ben nog nooit zo druk geweest. Ja. We hebben u uitgenodigd uh, vandaag omdat u lid bent van het initiatief uit vrije wil. Ja, de hamvraag eigenlijk meteen. Maar waarom steunt u dit initiatief? Nou, Omdat ik uh, weet dat de uh, euthanasiewet op zich uh, goed werkt. De euthanasiewet zoals die sinds 2002 in Nederland functioneert. Maar er zijn een aantal problemen. En een van die problemen uh, waarbij ik betrokken was... Uh, zijn de mensen die uh, is verteld dat ze een dementie krijgen. Met name dementie van Alzheimer. En... Uh, Um, de, niet dat pad op willen gaan. En langzamerhand is geaccepteerd dat je dan ook uh, het recht hebt om uh, eruit te stappen. Een tweede groep waar problemen uh, mee waren volgens de uitnatiewet, was uh, de chronisch psychiatrische patiënten. En dat zal altijd een probleem blijven, omdat het heel moeilijk is om af te schatten of mensen de wil die ze hebben op dat moment inderdaad. Uh, Um, nog over een uh, tijdje, wanneer het beter gaat, uh, zullen hebben. En een derde groep, uh, daar is uh, die valt uh, volgens Els Borst ook niet onder de wet... Uh, is de groep van mensen die um, een balans hebben gemaakt van hun leven... en zeggen, um, ja, ik heb een goed leven gehad... maar uh, er is nu zoveel uh, negatiefs aan de hand... Uh, zonder dat er sprake is van, van, een, uh, van een terminaal lijden... Uh, dat, uh, dat ik niet verder wil hm. en dat ik eruit wil stappen. En dat is de groep waar we ons voor inzetten. Juist. U gaf bij uw afscheid, wat geen afscheid was... Uh, een uitburgeringscursus, uitburgeringscursus, uh, doodgewoon. Les 1 daarvan? Um, nou, les 1 is dat je um, je wensen over het einde van het leven... ook moet bespreken met alle betrokkenen. Er wordt ontzettend weinig gesproken over uh, juist die laatste fase... En de ervaring is dat uh, wanneer mensen uh, voorkomende moment in een verpleeghuis uh, liggen, dat dan uh, de familie komt en zegt: Is er geen euthanasie mogelijk? En dat is niet mogelijk. Niemand zal euthanasie verrichten bij iemand die uh, niet meer kan bevestigen dat ze inderdaad nog zo overdenken als ze er vroeger over dachten. Dus men, men weet niet voldoende over de hele problematiek van uh, de laatste levensfase. Is en... dat een kwestie van vooruitschuiven? Ja, het is ook niet een heel prettige onderwerp om nou uh, he, op de zondagochtend koffie nee, is uitgebreid maar, bij elkaar. Maar het is het enige waarvan we zeker zijn, dat er een mm -hmm. ent aan komt. Er is ja. nog nooit iemand geweest waar geen ent aan kwam. Dus uw les 1 zou eigenlijk zijn, uh, mm, juist op tijd, uh, begin daarover, spreek erover wat je eventuele wensen zijn, hoe je dat eventueel ziet en, en, en hoe dat ja, volgens jou zou moeten gaan. Ja, en dan zoek de juiste uh, omgeving daarbij, met name de juiste arts die uh, daar ook bereid is aan, om daaraan mee te werken. Dus mijn vrouw had een oom en die uh, moest uh, naar een flat toe... en dus een uh, andere arts krijgen. En die is naar die arts toe gegaan en die heeft gezegd... Ik, uh, heb, ik wil twee dingen van u weten. Met het ene heb ik meer haast dan met het andere. Hoe denkt u over abortus en hoe denkt u over euthanasie? En op die manier heeft hij een keuze van uh, arts gemaakt. En uh, ik denk dat iedereen uh, zich bewust moet zijn... dat dat een sleutelfiguur is natuurlijk voor de eindfase van je leven. Ja. Um, meneer Kruseman, voorzitter KNMG, internist. U, uh, u werkt ook als internist en uh, legt contact bij huisartsen als patiënten terminaal zijn. Hoe lastig is dat om met hen te beginnen over de dood? U bedoelt met de, de huisarts of met de patiënt? <laughs> ja, inderdaad. Nou, uh, laten we beginnen met de patiënten. Ja. Ja, nou dat is natuurlijk altijd lastig, omdat euthanasie is, een, uh, is ook voor de arts een buitengewoon ingrijpende gebeurtenis. Maar um, je ontkomt er natuurlijk niet aan, zeker in situaties wanneer er sprake is van een ziekte die uitzichtloos is, een, een uh, kankersoort met uitzaaiingen. Dan ontkom je niet aan dat je in een fase komt uh, dat, uh, dat er geen andere mogelijkheid meer is. En wij raden artsen altijd aan om tijdig, eh, nog, dus voordat het zover is, dat met patiënten ook te bespreken. Zodat ze op kunnen uh, uh, voorbereiden. En ik ben het helemaal met Zwaap eens. Het is ook heel belangrijk dat de patiënt zich ervan vergewist. En ook vraagt aan de arts: hoe staat u daarin? Als ik een probleem heb, hoe kunt u mij helpen? Maar waar het ook om gaat, en dat is een andere groep patiënten die Zwapen noemt... dat zijn uh, de patiënten die het gevoel... Of, of het zijn eigenlijk geen patiënten, het zijn mensen... die een gevoel hebben, het leven is voor mij voltooid. En die hebben dus niet zo'n langdurige arts-patiëntrelatie... En uh, dat is veel lastiger. Het is dan goed om je van tevoren te vergewissen inderdaad, aan je huisarts, omdat je hier langs te gaan van, als ik op een gegeven moment het gevoel heb, mijn leven is afgerold, hoe staat u daarin? Maar ja, vaak gebeurt dat dan niet en word je in zo'n late fase daarmee geconfronteerd. En dat is het lastige onderwerp. Juist, dus dan is het is ook uh, heel lastig om dat te bespreken. Juist, dus over les 1 kunnen we het denk ik dan allemaal eens zijn. Dat mensen ja. er uh, ruim van tevoren over zouden moeten beginnen, zich zouden ja. moeten informeren en zouden moeten afspreken met... Familie en geliefde, uh, hoe zij daarover ja. uh, denken. Um, ja. laten, we, laten we de termen ook nog even uit. En, en, ja? en met de arts. En met de arts. Ja. Laten we ook de termen nog even duidelijk krijgen. Wanneer uh, spreken we van euthanasie? Wanneer spreken we van hulp bij zelfdoning? Ja, euthanasie is een, uh, is een activiteit van de arts. Hè. Dus de arts uh, maakt een einde aan het leven. Het is het doen sterven van een patiënt. Uh, hulp bij zelfdoding dus doet de patiënt het eigenlijk zelf en geeft de arts daar ondersteuning aan. Ja. We hebben het uh, vandaag dus over deskundige begeleiding bij mensen die een voltooid leven hebben geleid. Niet over de mensen die uh, uitzichtloos en uh, ondraaglijk lijden. Wat meneer Kruseman, uh, in de wet zijn voorwaarden gesteld aan wanneer een arts. Niet strafbaar is bij euthanasie. Welke voorwaarden zijn dat? Nou, de voorwaarde is een medische grondslag. En daar zit ook uh, um, de um, onduidelijkheid in. Uh, ik ben het met Zwaap eens, de euthanasiewet wet functioneert goed. Maar uh, we hebben als KNMG wel um, het gevoel dat artsen zichzelf te veel beperkingen opleggen. Uh, uitzichtloos en uh, ondraaglijk lijden kent in onze ogen meer uh, gezichten dan uh, vaak gedacht. Het gaat niet altijd om een, om een kwaadaardige aandoening die in de laatste fase zit. Uh, wij vinden dat op oudere leeftijd. Oudere leeftijd gaat altijd gepaard met ongemakken. Het gehoor neemt af... Uh, uh, het gezichtsvermogen neemt af. Uh, de, de, de, door artrose, en uh, dus door gewichtsversluiting... komen mensen de deur bijna niet meer uit en het leven wordt erg klein. En daardoor waarschijnlijk ook voor hun ondraaglijk. Uh, en daar zit, dat is dus een optelsom van niet-klassificeerbare aandoeningen... die aan onze ogen uh, uh, ja, toch ook voldoen aan die term medische grondslag. Maar vaak durven artsen dat niet aan, ook omdat ze weten dat uh, wanneer ze euthanasie is nog steeds strafbaar in Nederland... na de hand wordt er getoetst. Die, uh, en, en men weet dus dat als men getoetst wordt... dat een toetsingscommissie ook kan besluiten... dat de zorgvuldigheid niet goed gevolgd is... en dat er toch een vervolging kan plaatsvinden. Dat is overigens de laatste tijd. Uh, we hebben natuurlijk een aantal jaren uh, ervaring met de euthanasiewet. En de artsen hebben ook uh, ervaren dat die toetsingscommissie heel zorgvuldig daarmee omgaat. En we zien dus dat het aantal meldingen van de euthanasie ook toeneemt zonder dat euthanasie toeneemt. Dus we hebben het gevoel dat artsen steeds meer de mogelijkheden van de wet gaan uh, benutten. Goed, dank u wel. Um, ook hier in de studio Annemarieke van der Wouden. U heeft een boek geschreven en in dat boek geprobeerd antwoord te krijgen op de vraag... Wat is dat nou, een voltooid leven? Heeft u het antwoord gevonden? Nee, dat heb ik niet. Um, ik heb in mijn boek daarover nagedacht... omdat ik inschat dat het buitengewoon ingewikkeld is... om vast te stellen wanneer je leven voltooid is. Ik heb gedacht dat, dat, dat je dat eigenlijk pas met zekerheid kunt zeggen... in het aangezicht van de dood... En op voorhand vaststellen, op dat en dat moment... als ik niet meer goed kan nadenken, als ik gekluisterd raak aan een rolstoel... dan beschouw ik mijn leven als voltooid. Dat vind ik zelf een hele ingewikkelde gedachte. Heeft ook de, ik kom op die gedachte omdat uh, mijn ervaring in het, in het pastoraat... in mijn werk in het verpleeghuis is dat wat mensen voor zichzelf als draaglijk beschouwen verschuift in de loop van hun leven. Dus incontinentie. Uh, uh, niet meer goed kunnen horen, niet meer kunnen lezen... niet meer goed kunnen nadenken. Aanvankelijk komt hen dat als een gruwel voor. Komen ze terecht in dat stadium... dan zijn er andere dingen waaraan ze vreugde beleven. En wat hen aanvankelijk verschrikkelijk leek, blijkt te dragen. Ja. Kunt u zich wel voorstellen dat mensen zich um, zo beschouwen dat ze een voltooid leven hebben gehad... ook al zijn ze niet ondraaglijk ziek... ook al hebben ze niet uh, oneindig veel klachten... dat ze toch zeggen, ja, ik ben, ik noem maar wat, 75... Ik ben, ik ben nog redelijk gezond, maar ik, ik heb het gehad, ik heb het gezien... ik heb het meegemaakt, mijn leven is voltooid. Kunt u zich dat iets bij voorstellen? Ik kan mij dat wel voorstellen. Het is natuurlijk een andere vraag wat mijn persoonlijke antwoord daarop zou zijn... of ik dat voor mezelf uh, kan voorstellen, maar ik kan mij wel voorstellen dat er anderen zijn die op een gegeven moment zeggen... ik ben klaar met het leven, het hoeft van mij niet meer, het kan alleen maar minder worden. Dat en kan... zouden mensen dan geholpen moeten kunnen worden om inderdaad dat voltooide leven te beëindigen? Daar aarzel ik over... Dus ik, ik aarzel niet over de vrijheid van mensen om die beslissing te nemen. Om hun leven te beëindigen. Ik aarzel wel erover of het verstandig is dat wij als samenleving... de wettelijke ruimte gaan creëren om die mensen daarbij te helpen de mensen die dat willen, voor hen zijn er mogelijkheden... om hun leven te beëindigen zonder dat ze voor de trein hoeven te springen... of zonder van de flat af te hoeven springen. Boudewijn Chabot, oudere psychiater, heeft uh, op buitengewoon gedetailleerde wijze... die mogelijkheden beschreven voor zelf-euthanasie. Dus mijn eerste neiging zou zijn... de mensen die echt hun leven willen beëindigen zonder terminaal ziek te zijn... zonder een beroep te kunnen doen op de euthanasiewet laten die het boek van Boudem Schabot ter hand nemen. Maar dat is dan een beetje, laat ik zeggen, de stiekeme manier. Waarom zou je het niet wettelijk regelen? Als we erover eens zouden zijn, mensen moeten die gelegenheid kunnen hebben... dat je dat dan ook ja, wettelijk regelt. Waarom zo stiekem dan een boek kopen? <laughs> het woord stiekem zou niet mijn woord zijn. Nee, het is mijn woord. Ja, ja, ja. Ik weet niet precies waarom dat stiekem is. Uh, maar, maar ja, niet snap... bij de wet geregeld. Ik snap de achtergrond van uw vraag wel. Uh, ik ben het er op zich helemaal mee eens... dat het taboe rust op het zelfbeëindigen van het leven. Dat, dat, dat het goed zou zijn als we, daarin, als we dat doorbreken... en in alle openheid daarover met elkaar zouden kunnen spreken. De heer Swaap heeft dat in zijn inleiding zelf ook uh, aan de orde gesteld. Een wettelijke regeling... Mijn aarzeling op dit moment... ik sluit niet uit dat ik nog eens van gedachten verander... maar mijn aarzeling op dit moment is dat ik niet weet... wat wij daar voor mogelijkheden voor onvoorziene mogelijkheden mee creëren? Ik zal dat gaan vragen aan meneer Swab. Doet u dat heel graag, ja. anders had ik het gedaan. Ja. Uh, maar eerst, wanneer is naar uw idee een, een leven voltooid? Is, is, dat, is dat te beschrijven? Is daar, is ja. daar een, een maat op te leggen? Er is in ieder geval geen normering voor. En die zal er ook niet komen. En uiteindelijk moet de persoon zelf beslissen... of hij vindt dat de balans naar de andere kant is doorgeslagen... En het idee dat je um, opschuift in je um, ideeën daarover is, is correct. Want dat zien we in de euthanasiewet zoals hij nu functioneert ook. Mensen die uh, uitgezaaide kanker hebben... stellen ook vaak uh, hun grenzen verder dan ze dat in het begin deden. Maar er is niemand die met het papiertje zwaait en zegt... u heeft een aantal weken geleden gezegd dat dit het moment is en we gaan het doen. Ook als u er anders over denkt. Nee, natuurlijk niet. Nee. <laughs> als mensen opschuiven zijn ze vrij om op te schuiven. Maar als mensen werkelijk voor zichzelf en consistent... Uh, hebben vastgesteld dat uh, dit uh, het leven niet meer de moeite waard is. Dan moeten ze ook de mogelijkheid hebben om eruit te stappen. Maar goed, als je zegt we willen iets wettelijk gaan regelen... dan zul je toch, lijkt mij, dan in de wet moeten vastleggen... wat een voltooid leven is, of niet? Nee, want uh, in de wet staat ook niet wat uitzichtsloos uh, lijden is. Het lijden uh, is toch iets wat, uh, wat iemand moet uh, beargumenteren. En dat moet overtuigend overkomen. Maar is niet genormeerd. Uh, je hoeft niet een checklist af te werken om vast te stellen dat iemand uitzichtsloos lijdt. Nou ja, maar je kunt wel en... zeggen: deze meneer is ernstig ziek. Uh, Hooguit nog twee maanden, hij heeft verschrikkelijk veel pijn, et cetera. Dan, dan kun je toch zeggen: goed, hier hebben we het over. Jawel, maar voor iedere persoon is die grens. Anders En uiteindelijk zal iedere persoon moeten zeggen... dit is voor mij acceptabel en dit is voor mij niet acceptabel. Nee. Meneer Kriesman, idee dat... Uh, ja, <coughs> gaat u gang. Meneer Kriesman, hoe, hoe ziet u dat? Um, kan een voltooid leven in de wet worden opgenomen? ja het, het, het, het, Dat is heel lastig, omdat daar inderdaad geen normering over bestaat. In de voorbeelden die nu worden genoemd, wordt steeds no wordt ziekte uh, genoemd. Dat is een belangrijk punt in, de, in, de, in wat ik al eerder zei in de, in de euthanasiewet. Die medische grondslag. En dan is inderdaad die combinatie van medische grondslag... en het ondraaglijke of uitzichtloos daarvan... is een heel persoonlijk gegeven. En dat schuift inderdaad in de loop der tijd. Maar meestal is, is, is dat dan het gesprek wat er tussen de patiënt en de arts plaatsvindt... en niet zozeer het feit van past dit nou... Wel in de autenticatiewet, ja of nee, want dat valt er meestal wel in. Het probleem van voltooid leven is, <coughs> of het lijden aan het leven, die situatie waarbij er geen enkele uh, uh, medische grondslag is en waarbij het dus echt heel erg persoonlijk bepaald is. En dan bedoel ik geen enkele medische grondslag, niet alleen een lichamelijk lijden, maar ook een geestelijk lijden. Want depressie kan ook buitengewoon uh, uh, hinderlijk zijn voor een patiënt, om het zo te zeggen. Ja. Dus, de, dus wanneer het alleen nog maar over existentiële problematiek uh, gaat en. Uh, nou, mevrouw Van der Waarde heeft al gezegd, het boek van Chabot. En u noemde, moet dat dan zo stiekem, dat vinden wij helemaal niet. Uh, wij vinden dat een arts, wanneer hij uh, in het gesprek is met zijn patiënt... Uh, ook een patiënt moet wijzen op andere mogelijkheden... dan uh, de euthanasie zoals de arts die uh, kan bieden, maar niet moet bieden in de situatie. Want euthanasie is geen recht van de patiënt, ook geen plicht voor de, de arts. Maar je kunt uh, een patiënt er wel op wijzen dat wanneer hij echt over zijn eigen leven wil beschikken, heeft hij recht op... dat hij dan kan ophouden met eten en drinken. Maar dat de arts, en ik vind dat de arts dat ook moet aangeven aan de patiënt... dat wanneer u daartoe besluit, dan zal ik u in ieder geval ook zo begeleiden... dat onnodig lijden u bespaard wordt. Dus ik vind ook dat echt die zelfbeschikking en, en die mogelijkheden van jabot... gewoon open in de spreekkamer besproken moeten worden. Goed. Um, we hebben het over uh, uit vrijwillen. De groep waar u toe behoort, als ik het zo mag zeggen, meneer Swaap... heeft u enig idee... Hoeveel mensen het eigenlijk zou kunnen gaan. laten we zeggen, per jaar. die zeggen: ik heb eigenlijk een voltooid leven geleid. Um, nou, er is geen goed onderzoek over. Dus het heeft geen zin om daar uh, schattingen over te maken. Maar iedereen die met ouderen te maken heeft. Uh, hoort dat regelmatig. En er is een. Uh, peiling geweest van de NVVE... die laat zien dat 85% van de mensen zich voor kunnen stellen... dat zo'n situatie zich voordoet. En dat komt overeen met uh, zeggen het zich voor kunnen stellen... dat de euthanasie uh, volgens de wet zoals die nu uh, loopt... Uh, dat is uh, geloof ik iets van 82% of zo uh, um, uh, in aanmerking zou komen. Dus het, het ligt heel breed in de bevolking uh, veranderd. En... Um, dat, dat bleek ook op het moment dat wij um, uh, hebben gepleit voor um, een, een discussie daarover. En een discussie in het parlement waarvoor je 40.000 handtekeningen nodig had. Ja. En die 40.000 handtekeningen die waren vier dagen binnen. Dus uh, het is iets wat, wat leeft in de hele bevolking. Laten we even luisteren <kwijnt> naar uh, oud-politica <kwijnt> en feministe uh, Hedy Dancona. Waarom zij het initiatief uit wil steunt. Emancipatie, Begonnen met de emancipatie van vrouwen. En daarna, zowel in mijn vrije tijd als in mijn politieke leven... heeft zich dat voortgezet. Met de, politieke, uh, met de, met de emancipatie van ouderen en van migranten. En als sluitstuk daarop, ik vind het niet meer dan logisch... in mijn eigen emancipatie en die van onze samenleving... is dat wanneer je je leven voltooid acht... dat je dat ook kunt aangeven. En dat je dan ook adequate hulp krijgt. En helaas is het nog niet zoveel. Annemarieke van de, de, de Predikanten. Um, ja, misschien is het wel logisch eigenlijk dat de generatie van de jaren 60... die nu zo tegen de 70 loopt, um, gelooft in dat maakbare leven en dus ook in een maakbare dood. Ja, dat, dat, dat, uh, het feit dat uh, deze vraag, de discussie rond voltooid leven, nu opkomt, heeft, uh, lijkt mij, alles te maken te hebben met dat de babyboom-generatie, als ik dat even uh, ongenuanceerd zo mag zeggen... Uh, dat dat mensen zijn die nu de leeftijd van 65, 70 bereiken. En inderdaad, zoals mevrouw Dancona beschrijft... hun hele leven hebben vormgegeven naar eigen smaak en inzicht. En, en als een logisch voortvloeisel daaruit... Uh, komen tot de slotsom. En dat wil ik dus ook met mijn einde, met mijn sterven. Dus in die zin is het een hele logische situatie... dat wij nu uh, over, over dit onderwerp met elkaar van gedachten wisselen. Het heft in eigen handen. Hoe ziet u dat, uh, meneer Swaap? Mag ik, er nog, mag ik er nog één ja? ding aan toevoegen? Ja? Ik heb naar mevrouw Dancona geluisterd, wat zij zojuist zei. Dus de gedachte is, ik heb mijn leven... Uh, vorm gegeven zoals ik dat zelf wil. Ik geef mijn eigen doodvorm op een manier die bij mij past. Wat ik interessant zou vinden om met elkaar van gedachten te wisselen... over de vraag wat voor mensbeeld, wat voor levensvisie... ligt daar aan ten gr grondslag. Mijn eigen ervaring in mijn persoonlijk leven is... maar ik denk dat, dat ik daar geen uitzondering in ben... is dat het leven naast een scheppende kant ook een... Kant heeft een ontvangende kant, allerlei aspecten in je leven... waar je helemaal niet veel aan kunt sturen en bijdragen. En mijn, uh, nou, minstens mijn, mijn vraag zou zijn... hoe de initiatiefnemers van, het Uit vrije Wil, uh, van de Uit vrije Wil-beweging... denken over die kant van het leven. Ik vraag het aan meneer Zwaard. Graag. Ik, ik begrijp die vraag niet goed, want uh, iedereen uh, moet zijn eigen balans maken over die aspecten. En uh, nogmaals, normering uh, daarvoor is niet, uh, niet wenselijk, niet noodzakelijk, niet mogelijk. En uh, natuurlijk, uh, ieder leven heeft zijn, uh, zijn positieve en zijn negatieve aspecten. We zijn sociaal ingebed, vandaar ook dat, uh, dat je wensen... Uh, heel duidelijk moeten zijn richting uh, iedereen uh, waar je omgeeft. Maar uh, verder uh, zie ik geen probleem daarin. De, um... Dan is mijn vraag aan u... Ik ben het helemaal met u eens. Scheppen of ontvangen... Bedoel, daar maakt iedereen voor zijn of haar leven zelf de balans in op. Dan is mijn vraag aan u... Waarom verlangt u hulp bij de uitvoering van uw wens... uw leven te beëindigen? Als ik, als ik, als ik onaardig ben en enigszins gechargeerd... dan zeg ik, ga uw gang als u uw leven beëindigen wil. Maar waarom... Uh, um, claimt u daarbij hulp van anderen? Juist ook omdat u hoort tot een beweging, een generatie... die de autonomie zo ontzettend hoog in het vaandel heeft ja. staan. En u heeft al verwezen naar het boek van Chabot. Uh, daar is, die autonome route is aangegeven. Dus ja. je kunt uh, zelf die beslissing nemen. Maar dan moet je wel uh, stoppen met eten en drinken. En dat kan een enorme belasting zijn door Nogal lichtvaardig over gedaan, moet ik zeggen, het, uh, in de discussies. Dat, uh, de keren dat ik dat gezien heb, uh, is mij dat niet meegevallen voor de mensen die dat moesten ondergaan. En uiteindelijk krijgen ze dan hulp van de arts die uh, um, ja, zorgt dat het lijden verzacht wordt. Maar dat is geen kleinigheid. De andere mogelijkheid is om via internet, en dat is dan wel de stiekeme route, allerlei medicijnen binnen te halen. Um, daar moet je uh, mee om kunnen gaan met internet. En er zijn ouderen die dat niet kunnen. Um, en bovendien moet je weten welke medicijnen en uh, hoe je die moet... Uh, maar dat staat dan in... allemaal beschreven in het boek? Ja, ja, maar er zijn mensen die dat uh, niet zelf kunnen. En uh, dat is ook een reden om uh, hulp te vragen. En het derde punt is dat de artsen natuurlijk toch uh, de, de sleutel van de medicijnkast hebben. En dat moet ook zo blijven... Ja. Dus um, uh, dat, dat is een het... waarborg. En dat wil zeggen dat uh, als je hulp wil hebben in, in de zin van, uh, uh, van, van middelen... dat je toch afhankelijk bent van artsen. Misschien wil ik toch nog even ingaan op wat uh, Annemarieke van der Woude toch ook zei. Moet het leven wel helemaal zo maakbaar zijn? Heeft het leven op zich ook al niet iets van dat het je overkomt... en dat elk leven anders is en dat er ja, dingen zijn die buiten je macht en buiten je willen liggen? Nou ja, vanuit de religieuze hoek wordt uh, um, natuurlijk, uh, is, is het gevoel dat uh, dat iets is, dat leven, waar je uh, zelf geen einde aan mag maken. En uh, dat dat recht om zo te denken heeft men van mij. Alleen men moet mij niet het recht ontzeggen om daar anders over te denken. En dat is steeds het punt. Dat vanuit religieuze hoek uh, er uh, eisen worden gesteld... aan mensen die niet religieus zijn uh, en, en die daar anders over denken. Terwijl het omgekeerd niet het geval is. Laten we ook nog even gaan luisteren naar Eugène Sutorius. Hoogleraar strafrecht heeft als advocaat verschillende artsen bijgestaan... die euthanasie hadden verricht. Mensen worden ouder, veel ouder dan vroeger... En ik denk dat het belangrijk is dat we de keerzijde daarvan ook onder ogen gaan zien. En dat betekent, het komt voor dat het lekt, lijkt alsof de, de dood ons vergeten is. En ja, dan doen we toch een beroep op een, ja ik noem dat maar een geesteskenmerk van onze cultuur, de vrije mens. Onze grondwet gaat uit van de vrije mens die verantwoordelijk geacht wordt voor zijn leven te zijn en ook vrijheid heeft. En daarvan is die laatste levensfase natuurlijk niet uitgezonderd. Vrijwillig sterven is een vorm van goed sterven, zei de oude Stoïcijn Seneca. En daar sluit ik me van harte weer aan. We hoorden Eugène Sturius. Op dit moment hebben we geen verbinding meer met onze studio in Limburg... waar meneer Kruseman uh, aanwezig is... We hoorden net zeggen, bang vergeten te worden door de dood, meneer Swaap. Um, ja, bent u daar bang voor? Is dat een gegeven? Nou, ik ben er persoonlijk niet bang voor. Ik leef te midden van de chemicaliën. <lacht> <Ja>. <lacht> en, dus ik, ik ben voor mijzelf niet zo bang. Maar je ziet inderdaad dat mensen uh, dat zo verwoorden. Zo heeft uh, Martin Toonder het ook uh, verwoord in een interview. Dat uh, de dood hem vergeten was en... Uh, uh, er zijn genoeg mensen die, uh, die wachten op de dood uh, en uh, voor hen hoeft het niet meer. Een reactie? Um, nee, dat, de, de, door de dood vergeten zijn. Ik werk in een verpleeghuis. En dat is, uh, dat is een dagelijkse ervaring van talloze mensen... die in het verpleeghuis uh, verblijven. Uh, waarom komt de dood mij niet halen? Hoe lang gaat dit nog duren? Dergelijke vragen. Dus dat uh, spreekt onmiddellijk tot mijn verbeelding... Uh, door de dood vergeten zijn. En Ik moet u even onderbreken. We zijn bijna aan het nieuws van uh, tien uur toe... Zo dadelijk uh, spreken wij verder hier in Karoos. Goedemorgen met uh, Dick Swaap... met Annemarieke van der Wouden en hopelijk ook met Arie Kruseman... als de verbinding met uh, Limburg weer hersteld is. Zometeen allemaal na reclame in het journaal van 10 uur... gelezen door Jan van der Putten. Goedemorgen, luisteraars van het Radio 1 Journaal. Ik ben Vincent Boteman, 13 jaar, en ik ben 1,61 meter lang. Vincent valt af. En ik weeg 76,5 kilo. Dat doet hij nu twee jaar. Ik was te dik, misschien ben ik er nu nog wel. Het NOS Radio 1-journaal volgde hem al die tijd. Vincent Boteman en zijn ouders na de zomervakantie van 2009. Thuis, op school, op afvalcursus, bij het voetballen, op de camping. Er is vier centimeter af van mijn taille, 8 centimeter eraf van mijn buik. Vandaag...